Het is drie uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Politieagenten hebben niets verdachts gevonden aan boord van een Amerikaans vliegtuig waarover een bommelding was binnengekomen. De vlucht van US Airways van het Ierse Shannon naar Philadelphia was na de landing uit voorzorg op een afgezonderd gedeelte van het vliegveld gezet. Agenten hebben met bomhonden het hele vliegtuig doorzocht. Ook werd de bagage opnieuw gescand en werden de 179 inzittenden ondervraagd.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 André Rieu gaat een concert geven op de Noordpool. De violist en orkestleider is van plan om met 70 muzikanten af te reizen naar de Poolcirkel. Rieu wil al jaren een concert geven op de Noordpool... om aandacht te vragen voor de klimaatverandering en het smelten van de ijskappen. De concert staat nu gepland op 18 augustus volgend jaar. Twee weken voor de geplande datum zal bekend zijn... of de weersomstandigheden het concert toelaten. Het weer. Vooral in het noorden en oosten nog wat regen. Overdag eerst grijs, middags af en toe zon en kans op een enkele bui. Het wordt graad gaat 21. De dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners.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 That summertime, summertime sadness. Oh. oh. ...nog in Nederland voor een optreden in Amsterdam. Je hoorde Lana Del Rey, bekend van de videogames. Dit was de nummer Summertime Sadness. En welkom, dit wordt het tweede uur. De nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met in dit uur aandacht voor George Duke... ...de jazzpianist... Een toetsenist en ook zanger en componist die afgelopen week is overleden. Afgelopen maandag was dat. Even een klein emmetje van hem. En verder sta ik ook even stil bij andere muziek... die op een of andere manier te maken hebben met begrafenissen. Dus zodoende... Dit programma krijgt onderhand een paar tradities. Tijdens de Tour de France periode is het voor mij de laatste jaren een goede gewoonte om uh, Dalida helemaal volledig te draaien met uh, Buenos Nutrites Mon Moor. Waar Mart Smeets dan maar een klein gedeelte van laat horen elke avond. Waar je ook deze maand maar een klein gedeelte van hoort. Dat is op zondagavond de tune van zomergasten. Ik krijg nu de volle map van me. Vijf minuten en tien seconden van een niet zo heel toegankelijke jazzcompositie. Maar luister maar aandachtig naar Wie Ga Je Horen. De tune van zomergasten die wordt bespeeld op Janen door een man afkomstig uit Noorwegen. Bugge Wesseltoft. Dat is zijn naam. En de titel van de compositie Existence. Ja. De TUNE VAN ZOMERGASTEN. Elke zondagavond deze maand bij de VPRO op Nederland... Wilfried Wildfried de Jong die afgelopen zondag sprak met Nelke Noordervliet. En aanstaande zondag dan is Beatrice de Graaf zijn gesprekspartner. De TUNE VAN ZOMERGASTEN, Bugge Wesseltoft. De naam van de jazzpianist die hoorde... en het nummer Existence van Noorwegen. De Noordzee oversteken naar... Zuidwestelijke richting. Kom jij uit in Ierland... een keer te ver weg, want de gasten die je net heb gehoord, uh, daarvan zijn twee afkomstig uit van de Shetland eilanden. Ellie Bane, de man die op uh, viol te horen was en uh, toetseniste Violet Tullock ook afkomstig van de Shetland eilanden en dan had je verder ook nog Phil Cunningham, en die komt dan weer uit uh, Schotland de mensen speelden Donald McLean's Farewell to Oben deze drie dus uit uh, het noorden van uh, Groot-Brittannië, dat in ieder geval dan weer wel. Dit wordt Robbie Williams. Binnenkort op een groot scherm te zien in een aantal bioscopen. Dan het concert dat hij 20 augustus in Estland geeft, dat wordt ook zichtbaar gemaakt in een aantal bioscopen in Nederland. Hier is Robbie Williams met Starstuck. ZANG Die hoorde van een album dat het eind 2009 uitkwam. Reality Killed the Video Star. En daarvan het nummer Starstack. En wat ik al zei, Robbie Williams die is dus binnenkort te bekijken op het grote scherm... in een aantal bioscopen in Nederland. 20 augustus zal dat zijn. Dan geeft hij een concert in de hoofdstad van Estland, Tallinn. En dat is te volgen op grote schermen. Onder andere in uh, Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Maastricht, Rotterdam, Scheveningen, Tilburg, Zandam en Zwolle. Take the Crown Tour, dat is de titel van uh, de tour die hij op dit moment maakt. Niet en Robbie Williams is op een uh, groot scherm te zien. ook de leden van Doemaar. Want Van Doemaar is een uh, documentaire gemaakt onder de titel Dit is alles. En die documentaire die gaat in première tijdens het Nederlands filmfestival dat september aanstaande in Utrecht wordt gehouden. Hier hoor je Doemaar met in de hoofdrol Henny Vrienden. Hennie Vrienden die uh, zeer onlangs 65 jaar wordt. 65 jaar werd... Het was vorige maand. Uit 1981, de laatste keer. Even los van jou, het kwam precies op tijd. Alles wat ik wou, was jou en zeker. Laatste to get, get. I'm allowed to It's the game. Doe maar. Nou, 1981, en wat ik al zei, dus er komt een documentaire op het grote doek. De première zal dus plaatsvinden tijdens het Nederlands Filmfestival. Op 28 september zal de film daar vertoond worden. En tegelijkertijd is de film ook te zien in het Rembrandt Theater in Amsterdam. Kan je daar niet bij zijn? Even een paar maanden wachten, want dan komt de film de documentaire ook op de televisie. BNN is namelijk uh, degene die uh, medeverantwoordelijk is uh, voor de documentaire Dit is alles van Doe maar, Een documentaire die gemaakt werd door regisseur Martijn Nijboer. De man die ook verantwoordelijk is voor uh, series zoals Je zal het maar hebben en Over mijn lijk. The boy's got brains, he just don't use them, that's all The boy's got brains, he just refuse to use them and that's all He says the more I get to thinking The less I tend to laugh The boy's got brains, he just abstains It's got a heart but it beats on his opposite side it's a strange phenomenon the laws of nature define. he said it's a chance i had to take so i shifted my heart for its safety's sake It's got a heart but it beats on It's opposite Oh Marion I think I'm in trouble Here I should have believed You when I heard You saying it The only time That love is an Easy game Is when two disguise Yes, the boy has got a voice but his words don't connect to his eyes He says Ah, oh, when I sing I can hear the truth auditioning The boy's got a voice but the voice is his natural I know Samen, 1980, One-Track Pony, de titel van de LP die toen verscheen... met op het nummer O, Marion. En het is niet mijn gewoonte om jou te confronteren met mijn privé-aangelegenheden... maar deze keer maak ik daar een uitzondering op. Want het is precies twee weken geleden dan een hele goede kennis van mij overleed. Marion heet ze. En ze had een hele interessante muzieksmaak. En dan ga ik een paar dingen van draaien die met haar te maken hebben... We gaan allereerst luisteren naar de Dream Bronze Jazz Band uit New Orleans. Verder muziek uit Mexico. En Jeroen Willems ga je ook horen. Voor Marion dus. Son sonete de tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete, sabiendo. El pecho herido, ya casi para llorar, me dijo muy afligido: ya me canso de buscar un amor correspondido. Bajo la sombra de un árbol, y al compás de mi guitarra, tanto alegre este guapango. Porque la vida se acaba y quiero morir cantando como muere la Doei, nee, schakje. Tweetalige Jeroen Willems, doctor die vorig jaar december overleed op 50-jarige leeftijd. Hier te horen in het uh, Turks en in het Engels, every way that I can. Daarvoor hoorde je uit Mexico, Maria de Lourdes, La Cigara, en de Dream Brass Band begon met Just a Closer Walk with Thee. Muziek, het soort muziek dat uh, in New Orleans ook gespeeld wordt... aan het begin van een begrafenisstoet, En er is ook een James Bond film waarin ook zo'n uh, sketch te zien is. Maar dat wordt dan weer op een lugubere manier uh, in beeld gebracht. Uh, je hoort in ieder geval de Dream Brass Band uit New Orleans dus. Zo so, dadelijk Leonard Cohen. En dit wordt de muziek van Sharon Jones. Better Things. <lacht> Aim to have never. River. ...die je kan horen, hè? en dat was de stem van uh, Leonard Cohen. En die werd dan voorafgegaan door Sharon Jones... ...met haar gezelschap in Better Things. Leonard Cohen trouwens, die over een uh, maand naar Nederland komt. Twee concerten staan er geprogrammeerd. Eén zal plaatsvinden in Zikkerdom in Amsterdam. En dat zal zijn vrijdag de 20ste, september dus... En twee dagen eerder dan is de mond te vinden in Rotterdam. Rotterdam, dat treedt hij dan op in Ahoy Leonard Cohen. Hier dus van zijn meest recente album Old Ideas met dat uh, Different Sides. Afgelopen maandag overleed uh, jazztoetsenist George Duke. George Duke, die behoorlijk veelzijdig was, want hij kon niet alleen fantastisch... Uh, op de toetsen te keren gaan. Hij was ook nog een begnadigde zanger en componist. Van oorspronkelijk dus een jazzmuzikant. Maar het was Frank Zappa die hem uit die sfeer van de jazzmuziek haalde. Hij bleef daar nog wel in zitten. Zo trad hij bijvoorbeeld 2011 op tijdens het North Sea Jazz Festival. Maar het was Frank Zappa die George Duke's Horizon verbreedde. Dat de man ook popliedjes kon maken. En schrijven. En dat is achteraf uh, een goede keus geweest van Frank Zappa. Veel van George Duke is ook gesempeld door talloze artisten. Luister maar bijvoorbeeld maar eens naar I Love You More. En denk dan even van waar ken ik dat van? Dat begint... meegewerkt aan de eerste LP die Michael Jackson maakte met Quincy Jones, Off The Wall. Maar hier hoorde je hem uit 1979 met dat I Love You More. En weet je nog hoe dat begon, dat I Love You More, zo? En dat begin, dat ken je ook van dit nummer. Een sample is het nu van Daft Punk. schap Daft Punk. Document hebben ze een grote hit met Get Lucky, maar dit was in 2001. En je hoorde ze met Digital Love, de mannen van Daft Punk dadelijk. Hoor je Neil Diamond hier bij de Vaarop Radio 1.